3 uur. De Radio 1 Sportshow. Deone de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen weer viel in het wiel. Welk wijntje heeft Filemon dit keer bij de etappe uitgezocht? En we zijn bij de officiële overhandiging van de Olympische ploeg aan de chef de mission voor Londen. Nu eerst het NOS-nieuws, hier is Raymond Serré. Het Isala ziekenhuis in Zwolle moet een chirurg die jarenlang aan het ziekenhuis verbonden was ruim 1,6 miljoen euro betalen. Hij is onterecht ontslagen, bepaalde de rechtbank. De chirurg werkte 20 jaar in het ziekenhuis en stond volgens de rechtbank bekend als een uitstekende vakman. Maar volgens zijn collega's had de arts ook last van driftbuien en liep hij soms zonder aanleiding weg uit een overleg. De chirurg werd ontslagen omdat de kwaliteit van de zorg... en de veiligheid van de patiënt in het geding zouden zijn geweest. Volgens de rechtbank heeft het ziekenhuis de zaak onzorgvuldig onderzocht. Het Isola ziekenhuis bestrijdt dat en gaat in hoge beroep. De Fiat en de Nationale Recherche hebben verdachten verhoord die contante bedragen tussen de 30 en 300.000 euro aangenomen hebben zonder dat te melden. Dat soort bedragen gelden als verdacht en moeten worden gemeld bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Dat meldpunt moet witwaspraktijken tegengaan. Zes mensen zijn nu gehoord, drie autohandelaren, twee notarissen en een eigenaar van een botenbedrijf. Nederland wordt aangeklaagd bij de Raad van Europa omdat het dakloze beleid niet zou deugen. Opvanginstellingen zijn in sommige Nederlandse gemeenten verplicht... om daklozen te weigeren als die niet kunnen bewijzen... dat ze twee of drie jaar ingeschreven hebben gestaan... in de betreffende gemeente. En dat is in strijd met de Europese regelgeving, zegt de Europese organisatie... die zich bezighoudt met de daklozenproblematiek. PostNL wil compensatie voor de kosten die het bedrijf maakt... om zes dagen in de week de post te bezorgen. Het postbedrijf maakt verlies op het bezorgen van de post... en wil dat concurrerende postbedrijven die kosten deels vergoeden... PostNL is wettelijk verplicht zes dagen in de week post in Nederland te bezorgen. Doordat steeds meer mensen mailen is er steeds minder post te bezorgen... en maakt het bedrijf steeds meer verlies op de bezorging. PostNL wil nu dat concurrenten als cent aan de kosten meebetalen. PostNL heeft nog geen reactie van de concurrenten reactie van de andere postbedrijven, dat gaat de Opta doen. Uh, wij hebben nu uh, de, zeg maar, de hoogte van, uh, van de netto kosten berekend en die hebben we nu uh, samen met de aanvraag voor de vergoeding in, uh, ingediend bij de Opta. En Opta zal nu uh, de andere bedrijven bij de beoordeling betrekken. En dan het weer, zonnige periode, maar er zijn ook wolkenvelden... vooral in het westen en zuidwesten. de kans op een onweersbui. De middagtemperatuur ligt tussen de 24 en 28 graden. Morgen overal kans op stevige regen- en onweersbuien. En het blijft warm. ANWB Verkeersinformatie, korte files op de A2... vanuit België naar Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht, 2 kilometer. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij breukelen 2 kilometer. Er liepen wat paarden op de weg. Ze staan inmiddels langs de kant, maar de rechter ook is nog even afgesloten. En op de ring van Amsterdam de A10 tussen Haarlem en Koenplein 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Hun kans op een betere toekomst is niet Kinderarbeid, dat pikken we niet. Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Diore de Graaf. De, de overdracht van de Olympische ploeg, tennis van Wimbledon en alles natuurlijk over de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk. Sebastian Timmerman, Gio Lippens, is de koers nog redelijk rustig of worden de renners al wat nerveuzer? Nou, ik kan niet zeggen dat ze echt nerveus zijn. Hoor. Ze rijden nog steeds langs de kust. Op dit moment de Côte d'Albatre. De Albastenkust, eh, Terwijl ze zojuist langs de Côte-Opaal hebben gereden. Twee, eh, twee mineralen. Albast en eh, Opaal. Prachtig ziet het daaruit. Het is gewoon één grote spot van de lokale VVV. Met hele mooie plaatjes. Hele mooie haventjes. saint valery en zien we op dit moment eh, liggen. En daar rijden die renners langs. En het lijkt erop alsof ze aan een toeristisch stokje bezig zijn. Want het tempo ligt niet hoog. Sebastian. Een lange veld aan kop van het peloton. Handjes gewoon lekker rustig op het stuur. Op die remgrepen. Niet al te ingewikkeld doen. Nog niet jagen op de kopgroep. Want het is nog veel te vroeg. 113 kilometer nog te fietsen. Terwijl het verschil inmiddels wel zo langzaamaan teruggelopen is. Na 5 minuut 38. En dat betekent, Sebas, dat het tempo bij die kopgroep ongetwijfeld ook niet al te hoog zal liggen. Dat was er uh, uh, net inderdaad even het geval. Maar dat had vooral te maken met het feit dat we eventjes bergop reden. Zijn Anco uit Pracht. 30 plaatsje voordat we daar naar binnen reden, hadden we nog een keer een mooi uitzicht over de Atlantische Oceaan. Je zou bijna uh, dat liedje gaan zingen en dan even mediterranee vervangen door Atlantische Oceaan. Want hij ligt er uh, vriendelijk en heel mooi blauw bij. Maar het was wel een gevaarlijke entree in dat uh, uh, plaatsje, in uh, Saint-Valerie. Want je dendert daar als het ware een beetje bergaf naar binnen. En dan onderaan een rotonde. Dat was op zich al vrij lastig. Dat moet je al behoorlijk in de ankers. En midden in die rotonde, daar was een uh, fontein. Ik denk dat vroeger de rennen daar ingesprongen zouden zijn om hun bidons te vullen. Deze renners hoeven dat niet te doen. Die krijgen het gewoon aangegeven bij de ravitaillering. Zoals net, of uit de auto zoals nu gebeurt. Vooraan bij Yukia Arashiro, de ploegleider van Europcar, is bij hem aangekomen. De andere twee koplopers, Anthony de Place en David Moncoutier, rijden weer wat meer op het vlakke tempo rond de 40 km per uur. De wind van rechts is hard, maar we gaan dadelijk linksaf, land en waarts, en dan gaat de wind schuin in de rug waaien. En ik heb altijd geleerd dat dat misschien, nog wel gevaarlijker is als het gaat om waaiers. De Tour! Le Tour chez vous, avec Sportzommer Tour de France. Eri la mia vita, la mia religione est sempre. Eri un sole qui mi stava in front. Eri le ritme de la mie notte. Hasta l'asta, siempre. Domaine va du l'air. La San Francisco night. A San Francisco night. Io non ci torno più che miristi a lo sai, ma non ci credo più San Francisco! naar de show. Cuba Libre als voor Natschari. We gaan naar Wimbledon, Marcella Mesker. De partij tussen Federer en Yushni. Federer is echt een stuk beter, hè? Ja, het klasseverschil is uh, heel erg groot. Het staat uh, 6-1 en 2-1 voor Federer. Hij heeft alweer een breek te pakken aan het begin van de tweede set. En ja, je ziet ook dat het geloof er bij Yushin eigenlijk niet is. Ja, 13 keer tegen iemand spelen. 13 keer uh, gewoon over het algemeen dik verliezen. Het, het, het, het spel oogt er ook niet naar. Um, of hij oude rally speelt, hij maakt de fouten. Uh, of hij naar het net gaat, wordt hij gepasseerd. Zijn service is niet goed genoeg. Nee, dit, uh, dit wordt geen happy end voor uh, Michael Juschny. Um, terwijl ik met een schuin oog nog eventjes uh, kijk naar de andere baan. Baan 1. Heeft uh, de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. De eerste set met 6-4 gewonnen van de Duitser Florian Maier. Maar dat ging toch uh, wel moeilijk hoor. Hij stond op 4-4-0-40 op eigen service. Moest daar drie breakpoints wegpoetsen. Hij heeft uh, moeten knokken om die eerste set binnen te halen. Dus daar is het iets spannender. Maar ja, zoals gezegd, Federer Djokovic zo favoriet voor deze... Uh, Twee kwartfinales, dat gaan ze ook gewoon winnen. dat kan bijna niet anders. We plaatsen de handeling even naar het Midden-Oosten. Het lichaam van de voormalig leider van de Palestijnen, Yasser Arafat, wordt waarschijnlijk opgegraven. Dat gebeurt na speculaties over vergiftiging met het radioactieve Polonium-210. Arafat overleed in 2004. Correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, na acht jaar wordt zijn lichaam dus waarschijnlijk opgegraven. Wie heeft dat besloten? Uh, dat is besloten door uh, ja, de Palestijnse regering, uh, de Palestijnse autoriteit, onder leiding van uh, president Abbas. Het is nog niet echt besloten dat het wordt opgegraven, maar zij hebben toestemming gegeven om het op te graven. Uiteindelijk zal het de familie zijn uh, die zal moeten besluiten of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ik denk overigens wel dat dat gebeurt. Uh, het is op advies van een uh, commissie van FATAG die zich al jarenlang bezighoudt met uh, onderzoek naar de doodsoorzaak... En uh, ja, dat advies kan Abbas eigenlijk niet naast zich neerleggen. Je kan je afvragen of hij zelf zo'n groot voorstander is van zo'n onderzoek, uh, voortgaand onderzoek. Hij heeft toch altijd erg in de schaduw gestaan van Arafat. En uh, ja, nu opnieuw gaat alle aandacht uit naar Arafat. Maar goed, uh, hij zal daar toch uh, mee moeten instemmen, nou, heeft nou, hij ook gedaan. Nou was Arafat natuurlijk uh, op leeftijd. W waren er ooit eerder vermoedens van uh, dat hij vergiftigd zou zijn of, of voor, overmoord in het algemeen? Ja, er zijn eigenlijk voortdurend speculaties geweest uh, al die jaren. Dat liep uit een van uh, allerlei ziektes die hij plotseling gekregen zou hebben, uh, zoals uh, HIV, uh, iets aan zijn lever of misschien een harteval of gewoon een griepje. Maar heel veel andere mensen denken, dachten en denken eigenlijk nog steeds wel veel Palestijnen dat Israël hier in het spel is geweest en uh, Arafat uh, heeft vergiftigd. Um, want zij vragen zich af, ja, hoe kan het dat onze grote leider, hè, die sterke man... die kerngezond leek, dat hij ineens uh, doodging. Ja. Jij, jij was in Ramallah op de Westhoever, Hoe is er gereageerd in de Palestijnse gebieden? Ja, iedereen uh, neemt dat, uh, dat die reportage van uh, Al Jazeera heel serieus. Ik, ik had er zelf wel wat bedenkingen bij. Er zijn natuurlijk best wat vragen bij te stellen. Maar die worden daar uh, niet gesteld... Uh, de mensen zijn het, nou als ze het al niet gezien hadden, dan hebben ze er wel over gehoord. En het is, ja, Arafat is gewoon nog steeds een ontzettend populaire man uh, uh, op de Westoever, overigens ook wel in Gaza. Heel veel mensen missen hem uh, vreselijk, ze missen een grote leider. Abbas is dat niet geworden. En uh, ja, ze hebben een soort, uh, ja, al dat gemis wordt, wordt toch nog steeds op Arafat uh, geprojecteerd. Dus ze willen gewoon heel graag weten waar hij uiteindelijk uh, aan overleden is. Goed, nou als dat onderzoek klaar is en dan moeten ze hem eerst inderdaad weer boven de grond halen, dan horen we dat ongetwijfeld. Correspondent Monique van Hoogstraten was dat. In Amsterdam is de overdracht van het Olympisch team aan de chef de mission Maurits Hendricks. Ook veel oud-Olympiërs zijn daarbij aanwezig, zoals oud-volleybal international Bas van der Goor, die betrokken is bij een project waarin nogal wat oud-toppers zitten. Uh, Johan Kenkhuis, Erwin Wennermars, Mark Huizenga, Margie Theuwe en ik. Uh, we hebben we, we, uh, de opdracht gekregen van Marius Hendricks van het NRC om te kijken of we de sporters toch nog iets bij konden brengen... van de ervaringen van de sporters die al geweest zijn... en die al dit hele project hebben gelopen. Uh, we hebben Drie keer bij, zijn we bij elkaar gekomen. De eerste keer was in het Nieuwe Dilma Theater. waar we, hebben, we hebben gesproken hebben over dromen. De tweede sessie was over denken. We hebben bij Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Doorzetting... gesproken over met name social media en gewone media. En de, de laatste bijeenkomst was uh, met het thema uh, Doen. En dat was vandaag. We zijn in het Amstelhotel, uh, waren we te gast. Hebben we uh, geluncht en uh, gesproken over drie uh, onderwerpen. Uh, doelstelling, uh, focus en winnen. Je maakt er gebaren bij. Je kijkt maand alsof je nu mij aan het doseren bent. Maar misschien moet je dat ook gewoon even doen. En ook voor de luisteraars eens vertellen wat zijn nou de drie kernwaarden. Want ik neem aan dat je dat soort dingen dan voorlegt. Die je nodig hebt om daar te slagen straks in Londen. Nou kijk, bij winnen bijvoorbeeld. Iedereen denkt, ik me zo voorstellen dat als jij bezig bent om een gouden te spelen. Dat je elke ochtend wakker wordt. En dat je een soort van gouden medaille voor je neus hebt hangen. En dat je er elke dag de hele dag door aan denkt. Focus noemen wij dat. Ja, maar dat is de verkeerde focus. Als je de medaille wil winnen, dan maak je een programma. En dan ga je je focus op het programma. En laat je, je eigenlijk niet afleiden door die medaille die de hele tijd erboven hangt. Je bent eigenlijk elke dag bezig om één stapje naar voren te maken. En dat doe je niet door aan een gouden medaille te denken. Dat doe je door aan een stapje naar voren te maken. En dat is voor iedereen verschillend. In mijn geval als volleyballer ben ik bezig om iets sneller naar de buitenkant te bewegen. Om een blok aan de buitenkant te zetten. Of iets sneller aan te vallen waardoor ik de tegenstander net verschalk. Dat soort dingen zijn dingen die heel belangrijk zijn. Nou, focus. Hè? Voor sommigen is het de eerste keer die naar nou... Spelen gaan. Uh, je kunt je voorstellen, het is het grootste feest op aarde uh, op dat moment. Uh, mensen die op dag 1 klaar zijn, uh, die, die, die hebben jarenlange voorbereiding sluiten ze dus af en dat wordt een groot feest voor hen, dus langzaam gaat de topspot-setting van het Olympisch dorp... over naar de biggest party on earth. En dat betekent dat je daar de focus moet houden... om jouw prestatie vorm te blijven verlenen. Ondanks het feit dat het misschien heel erg aantrekkelijk is... om mee te gaan met dit, met dit soort ja, afleidingen. Nou, dat is dus het belangrijkste voor, voor, uh, uh, voor de focus. En het eerste was uh, uh, doelstelling. Uh, belangrijk om een doel helder te hebben... en de stappen te maken richting dat doel. En dat doel is een gezamenlijk doel van het hele team... en niet het doel wat jij persoonlijk hebt. En dat zou kunnen zijn... Uh, en, uh, mijn Twitter-volgers een beetje vergroten of uh, de beste aanvallen van het toernooi worden. Dus uh, focus houden. Had ja. dit ook uh, gewerkt bij het voetbalelftal? Kort antwoord. Uh, had je daar ook nog een keer moeten optreden, misschien voor die mannen van Toen nog Bert van Marwijk? Nou, volgens mij werken alle sportteams zelf. Dus ik denk dat het misschien wel mooi zou zijn geweest. Heb je nou nog tijdens die sessies een sporter of een groep sporters leren kennen... waarvan je denkt van nou, die ga ik nou extra volgen? Of daar heb ik een gevoel bij van die gaan het, gaan het maken daar? Nou, ik heb een paar keer gesproken met wat roeiers die in Holland 8 zitten. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En ik had uh, uh, net uh, uh, Lopke Berkhout uh, aan tafel. Zeiler. Uh, Zeiler En uh, de hockey, de twee de, de, van, het team, van het hockeyteam dames en twee van het hockeyteam heren. Dus die ga ik speciaal... Uh, in gaat houden. Veel plezier vanmiddag. Dank wel. Verslaggever Ragnar Niemeyer met oud-volleybal international Bas van der Goor. Vierde etappe, we zijn op weg naar Rouen. En de vraag is, Sebas en Gio, hebben de sprintersploegen zich al aan de kop van dat peloton gezet? Er is er maar eentje. De ploeg van Lotto Belisol. Oftewel de ploeg van André Grijpel. Die oh zo graag opnieuw een toer-etappe wil winnen. Vorig jaar deed hij dat. Toen klopte die Cavendish in een rechtstreeks duel. En hij zou dat dit jaar toch zo graag een keer willen herhalen. Maar Cavendish die maakte erg handig gebruik van het treintje van Lotto. En die denkt gewoon ik ben niet de laatste man. De laatste min 1 ben ik gewoon. En dan spring ik over Greipel heen. En hij maakt dan gebruik van dat treintje van Lotto. Want er is al veel over gesproken. Cavendish heeft geen treintje. Bij zich. Hij moet het allemaal in zijn eentje doen. Maar uh, tot nu toe in die enige massasprint die we tot aan de dag van vandaag hebben gezien. Doet hij dat uh, uitstekend. Peloton in het uh, tempo in het peloton ligt nog steeds niet zo hoog hoor. Want je ziet ze dan heel breed over die weg. Uh, kijk, zie uh, Kevin is daar ook in de verte rijden. En dan uh, zie je dat hele peloton, al die kleurtjes zie je daarnaast elkaar. Terwijl ze nu langs een uh, oud gevechtsvliegtuig uh, vliegen. Het lijkt wel een vliegveld daar uh, in de buurt langs de kust. Want ze zijn er bijna, bijna zijn ze bij vliegtuig. En dan mogen ze afdraaien naar links. En dan gaan ze in de richting van Rouen, het binnenland, in van dat prachtige Normandie. Ik moet het eerlijk zeggen, ik denk dat de meeste toeristen hier toch wel voorbij rijden, voorbij dit stukje. Maar uh, dit is absoluut de moeite waard, deze prachtige kustweg en al die mooie schilderachtige dorpjes. En de klippen die toch wel een beetje lijken op de uh, White Cliffs of Dover. Ziet er allemaal uh, heel erg mooi uit. Nog rust in het peloton, u hoort het ook, Sebastian Langeveld zit daar ook nog steeds uh, op een van die eerste rijen. Natuurlijk de ploeg van de de gele truidrager, zij bepalen dat tempo, maar ze controleren. Meer doen ze nog niet. Ik denk dat straks als we afgedraaid zijn, dat dan het tempo wel weer omhoog gaat. Ik kijk trouwens wel helemaal daar aan de linkerkant van de weg. Dan zie ik Kenny van Hummel al zitten. Die denkt ook van ja, straks dan gaan we het krijgen hoor. Straks dan krijgen we natuurlijk dat sprintje om de tussensprint, de supersprint in Fécamp. Dan wil hij erbij zijn. Dan moet hij toch echt goed vooraan zitten. En wie weet, misschien gaat hij dan wel weer duelleren met de wereldkampioen, met Mark Cavendish. Vooraan hebben ze er helemaal niks mee te maken. Vooraan rijden ze gewoon lekker met z'n drieën door, Sebas. Zijn zij al afgedraaid? Zij zijn nog niet afgedraaid. Het is een kilometer uh, of 25 nog zo'n beetje. Dan moeten we er wel zijn. 25 à 30 kilometer. En dan gaan we daar uh, in VK uh, gaan we linksaf. Tot die tijd inderdaad tijd genoeg uh, om uh, mooi te genieten van deze omgeving. Van dit deel van Frankrijk, de Seine Maritiem. En wat zijn ze er trots op dat ze de Tour de France hebben ontvangen. Overal zien we de rode vlaggen, de huisvlag eigenlijk... als het ware van dit departement. En we reden net langs een groot grasveld. En dan zagen we een hele groep met uh, allemaal jeugdige kinderen. En die hadden een grote ring gemaakt. Moest ongetwijfeld, als je het vanuit de lucht ziet... een uh, groot wiel van een fiets voorstellen. En zo uh, gingen zij heel langzaam, liepen zij heel langzaam achter elkaar aan. En dan uh, begroeten zij op die manier de Tour de France... die langskomt in een beetje gezapige etappe. dus tot de... Uh, nu toe... En die drie die zijn weggereden vanaf het begin. Arashiro deed dat dan met name die kleine Japanner van 27 jaar. En Anthony de Laplace, de derdejaarsprofessor Soyuzun. Hij is 26, kwam daarbij samen met David Moncoutier dus van Covidis. Weer geen Nederlanders vooraan. We moeten het doen met twee Fransen en een Japanner uit in totaal drie Franse ploegen. En die hebben zo'n dikke 110 kilometer afgelegd. We zitten tussen de plaatsjes Paluel, waar trouwens nog een prachtig chateau stond... Chateau de Jeanville kan ik ook aanbevelen en Maleville lekker in. en de voorsprong die loopt langzaam maar zeker zo'n beetje terug. 6 minuten en 25 seconden is de laatste melding die ik hoor. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de sportzomerstudio. Radio1.nl. Deze zonger is Sabrina Stark en this time around... View in the Wiel. Onze speciale verslaggever in de Tour, Filemon Wesseling, is weer aan de lijn. View in het Wiel. Uh, feel, goedemiddag. Um, hier nogal veel verbazing over Martin Chalingi. Hè? Die is doorgefietst met een gebroken heupel. Hoe wordt er bij jou daar in de Tour op gereageerd? Ja, een beetje gelaten. Ik heb vooral uh, mensen gesproken van andere teams, uh, andere Nederlanders, bijvoorbeeld van Verkanselij en Argos en uh, de twee hier, Green Edge, Langeveld en Wening. Ja. En ja, er wordt een beetje gezegd van: dit hoort nou eenmaal bij ons vak, Sella Tour. Dat is eigenlijk een beetje de teneur. Ja, ze zijn niet blij dat er een concurrent is uitgeschakeld, hè? Zo erg is het niet, toch? Nee, dat heb ik wel even gevraagd, maar uh, nee, dan worden ze bijna boos. Dan zeggen ze van, uh, we willen dan liever een concurrent... die misschien wel sterker dan mezelf is... dan dat iemand op deze manier uh, uit de Tour moet vallen. Jij ja. reist nu al een paar dagen mee met de Tour. Wat is je de laatste dagen opgevallen? Nou, het, wat me echt opvalt is dat het als journalist best wel moeilijk is... om ochtends interviews te doen. Want je staat er dan op een terrein. Daar zijn allemaal bussen van de ploegen. Die zijn allemaal dicht, geblindeerd... En uh, op een gegeven moment komen die renners eruit en die moet je dan hebben. Maar je weet niet uit welke bus komt. Mm -hmm. Dus het kan best zijn dat jij voor een dichte deur bij Rabobank staat... maar dat achter je ondertussen alle Argos renners er vandoor doorgaan. En uh, ik moet zeggen, sommige uh, journalisten hebben daar wel mooie trucs voor. Want uh, Kees Jonkind, de, de tv-verslaggever van NOS... Uh, die heeft uh, een aparte cameraman en die verdelen zich dan. En die cameraman hoort dan via een oortje of Kees Jonkind iemand heeft en die komt dan heel hard aanrennen. En wat ik ontzettend grappig vond, uh, Peter Sagan, dus er staan natuurlijk echt drommen met uh, journalisten omheen. En uh, die cameraman die wilde natuurlijk een shot van hem maken. Dus die gaat daar staan in die groep van journalisten. En Kees Jonkind begint in één keer heel hard in die rug van die cameraman te duwen. En die cameraman duwt in één keer net of hij Kees Jonkind niet kent. Dus ze zegt: Ja, sorry jongen, sorry, ik word geduwd. Ik weet niet wie die vreemde meneer is. En voordat je het wist, sta, stond hij gewoon uh, voor Peter Zagan. En had eigenlijk het mooiste shot van alle, alle journalisten. Er zijn... Dus dat soort trucjes moet je wel uithalen. Ja, joh. maar Phil, nou kan Kees Jonkind dat vanavond dus niet meer doen. Nu jij dit hebt verklapt. <laughs> Nee, ja, maar dat is, Sagan dat is een Slowaak. Ik denk niet dat hij naar Radio 1 luistert. Nou, je weet het niet. <laughs> um, kan, kan je een beetje het overzicht houden? Viel, er gebeurt natuurlijk heel erg veel. Uh, wat is interessant en waar? Jawel, ja, het, is, het moeilijkste is om gewoon de, de koers goed te volgen. Bijvoorbeeld nu ook, nu sta ik op een plein en ik kijk uit op allemaal bejaarden die Keltisch aan het dansen zijn. Uh, ja. Nu vind ik dansen best leuk <laughs> en uh, Kelten ook. Maar het liefst wil ik natuurlijk die Tour de France zien. En ja, platteland van Frankrijk, nergens wifi. Dus uh, het moeilijkste is om, uh, om, de, om de tour te volgen. Dus ik moet af en toe uh, naar jullie redactie bellen om te weten hoe het staat in de koers. En jij zit er middenin. Heel even, wat, wat drinken we vandaag? Bier is klaar nu, hè? Ja, en ik had eigenlijk gezegd vandaag wijn. Daar kom ik een beetje op terug, maar het lijkt wel een beetje op wijn. Het is namelijk uh, Pommeau. Dat is gemaakt van calvados en appelsap door elkaar. Er kunnen heel veel verschillende soorten appels in zitten. is ontzettend lekker bij een stukje appelgebak bijvoorbeeld. Of calvados, dat is een sterke drank. 41% alcohol. Er kunnen wel 49 soorten appels in verwerkt zitten. En ik moet zeggen, ik vond het heel erg lekker. Want je hebt een beetje een nadronk met rode zoete appeltjes. Oké, okay. wat ga je vanavond doen? Want... Met heel veel van dat spul op uh, wordt het uh, lastig, denk ik. Ja, wij uh, hebben vanochtend een hele mooie kaart gekocht. Uh, en daar hebben we allemaal renners boodschappen op uh, laten schrijven. Om uh, die uh, naar Maarten Charlinghi in het ziekenhuis in Amersfoort te sturen. Oh, dat is leuk. Ja, dat vinden we geweldig. Dankjewel, Filemon. Geniet nog daar in de tour. Hopen dat je veel van de koers meekrijgt. Je filmpje, uh, waar je dus meer over de wijn van vandaag uitlegt... de Calvados, uh, 49 procent, is te zien op de website radio1.nl. Tennis, Wimbledon, Marcella Mesker. Wie pakte de tweede set bij Federer tegen Joesny? Ja, wie denk je? Ik Federer. denk Federer. Ja, ja het staat uh, 6-1-6-2. Het is, uh, ja... In uh, anders kan je het niet noemen. Het is ook niet spannend. Het, het, het is een beetje jammer, maar goed, je geniet natuurlijk altijd wel van Federer als hij speelt. Uh, waar ik uh, wel speciaal op heb gelet is van, nou, hoe is zijn voetenwerk? Hoe beweegt hij? Want het was natuurlijk een uh, probleem in zijn vorige partij tegen de Belg Malis. Toen had hij rugproblemen, moest door de fysio behandeld worden. Nou, en dat hebben we in, in, in de hele carrière van Federer nog nooit gezien. Dat er een fysiotherapeut voor hem op de baan kwam en dat hij van de baan af moest om behandeld te worden. Dus Kellek, die anderhalve dag rust, die heeft hem goed gedaan. Hij beweegt heerlijk. Het is ook wat warmer, moet ik zeggen. Dus dat zal hem ook goed doen. Um, het is droog. Hij beweegt, beweegt heerlijk, speelt goed. 6-1, 6-2. Nou, die, die andere uh, grote uh, tennisser, de nummer 1, Novak Djokovic... Uh, die loopt ook uit. Die staat nu 6-4 en 3-1 tegen de Duitse Florian Maier. Dus ja deze twee uh, grote heren die koersen af uh, naar de halve finale. En dan zouden ze tegen elkaar moeten. Dus uh, ja, vrijdag, uh, als je nog een kaartje kan kopen... zou ik zeggen, doe dat. Want deze mannen die, uh, die staan dik voor 4-1 nu... bij Djokovic tegen Maaier. Het is precies half 4. Tijd voor de hoofdpunten van het NOS Nieuws. Raymond Serré. In Leeuwarden is een man aangehouden die probeerde te vliegen met een zelfgebouwd toestel. Dat ging mis. het toestel kwam brandend naar beneden. De 21-jarige man had een toestel gebouwd van een driewieler, een deltascherm en een motortje met een propeller die paracelers op een rug binden om de lucht mee in te komen. Met tape had hij het motortje aan het frame vastgemaakt. Toen hij de lucht in ging, vloog de motor in brand, ging het mis. De luchtvaart Doe het zelver is niet gewond geraakt.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 Volgens de rechtbank heeft het ziekenhuis de zaak onzorgvuldig onderzocht. Het Isola ziekenhuis bestrijdt dat en gaat in hoger beroep. In de hal van het Kennemer gasthuis in Haarlem is een man vijf meter naar beneden gesprongen. De man overleefde de sprong en is door een ambulance overgebracht naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Het is nog niet duidelijk waarom de man naar Amsterdam is gebracht. De politie vermoedt dat de man probeerde zelfmoord te plegen. En het KLPD heeft vanmiddag bij Breukel op de A2 drie paarden van de snelweg gehaald. De dieren galopeerden van Breukelen in de richting van Utrecht. Ze zijn tot rust gebracht en lopen inmiddels in de Berm. En ondertussen wordt gezocht naar de eigenaar. Dat waren de hoofdpunten uit de. verkeersinformatie. Files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden, 4 kilometer. En de paarden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht zorgen bij Vinkenveen nog voor 4 kilometer. Maar inmiddels zijn ze al wel met een vrachtwagen weggehaald. Dan de A10, de Ring van Amsterdam, tussen het afrit Haarlem en Westpoort, 2 kilometer. Er ligt een lading grind op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Problemen bij de spoorwegen, want tussen Utrecht en Bodegraven en tussen Gouda en Breukelen rijden geen treinen. Oorzaak is een stroomstoring en de vertraging meer dan een uur. Dit is de Radio1 Sportzomer. Vandaag gaat het over de studievertraging die Olympische sporters oplopen en waar zou de festivaltent nou weer staan dan? U hoort het zo. En dan eerst naar Gio Lippens. Hoe ver zijn de renners in de vierde etappe naar Rouen-Gio? Hebben inmiddels een kilometertje of 120 gereden. En dat betekent dat ze nog minder dan 100 kilometer af te leggen hebben. Voordat ze dadelijk hier in Rouen aankomen. Voor de achttiende keer alweer in de geschiedenis in deze plaats. Veel aankomsten hier behalve, laten we zeggen, de laatste tientallen jaren. Want ze zijn hier de laatste jaren niet meer zo gek vaak geweest. Jaan Kierschepu, dat was de laatste winnaar in Rouen in 2002. En ooit was er hier een proloog in 1997. En toen won Chris Bortman, de Engelsman. Ja, Engelse. Dan denk je meteen natuurlijk aan Mark Cavendish, de gedoodverfde winnaar van vandaag. Dat moet allemaal afhangen van zo meteen. Voorlopig rijdt het peloton op 5 minuten en 56 van de drie koplopers. Uh, de Engelsen zijn uh, al wel behoorlijk aanwezig hoor. Dat valt me wel op vandaag uh, langs de kant van de weg. Het is natuurlijk uh, niet zo heel erg moeilijk om via Calais, via de tunnel... of met een van de vele ferries die uh, Engeland met het vasteland van Europa verbindt over te steken. Veel Engelse supporters die uh, meer in de dan in de tijd van Chris Boardman... het succes van de Mark Cavendish. Uh, maar natuurlijk vooral van Bradley Wiggins die er zo goed voor staat... na zijn goede proloog in het algemene uh, klassement uh, en een van de grote favorieten. Dat succes heeft toch wel ervoor gezorgd dat veel Britten in deze dagen de Tour de France bezoeken. Nu even weinig supporters langs de kant van de weg bij de drie koplopers... die bijna 120 kilometer hebben afgelegd en lukt Sassato Le Mauconduit binnen gaan rijden. Nu even in de beschutting van wat bomen rijden. De drie koplopers van vandaag, Arachiro, De Laplace en Moncoutier. De zon schijnt, maar de bewolking begint wat toe te nemen. De verwachting was dat het lang zou gaan... Aan regenen vandaag. Nou, die verwachting komt uh, voorlopig in ieder geval niet uit. Want we hebben tot nu toe mooi weer gehad. Maar als ik zo'n beetje naar boven kijk, zie ik de grijze bewolking wel wat uh, dikker worden dan pak een beetje een half uur geleden. Hopelijk houden we het droog en voorlopig mogen die drie nog vooruit rijden. De La Place, Moncoutier. Zes minuten, twintig seconden voorsprong. Sportzomer 2012. Ja, krijg je even de kick van da rule alala la la Inner circle sweat. Olympische sporters die studievertraging oplopen... die dreigen het slachtoffer te worden van de langstudeerdersregelingen. Daardoor kunnen ze een boete verwachten. Onderwijsbestuurders willen dat er voor deze groep een uitzondering wordt gewaakt. Maar staatssecretaris Zelstra van Onderwijs die is daar tegen. Wij hebben uh, universiteiten en hogescholen de mogelijkheid gegeven... om via het zogenaamde profileringsfonds... Uh, te zorgen dat topsporters gewoon kunnen sporten dat ze gecompenseerd worden voor een eventuele langstudeermaatregel en ik zou zeggen maak er gebruik van ja, als profileringsfonds is dat niet een beetje moeilijk veel papierwerk daar houdt uh, dit kabinet eigenlijk helemaal niet van nee, het is juist uh, andersom uh, als ik op die maatregel voor uh, allerlei groepen een uitzonderingsregel moet gaan maken. Dan moet ik uh, daar weer een uitvoeringsorganisatie voor gaan maken. Heb ik allemaal ambtenaren voor nodig om dat te gaan doen. Daarom hebben we gezegd, we geven geld aan de instellingen. Uh, die kunnen via dat profileringsfonds gewoon uh, elk uniek geval bekijken. Hebben we daar het beste zicht op. Geen extra regels, geen extra ambtenaren. Zij nemen het besluit. En ik zou zeggen, doe dat gewoon. Vandaag uh, vertrekt uh, de Olympische ploeg. Uh, wel een mooi moment om met zo'n pleidooi te komen, vindt u niet? Een heel mooi moment. Dan hoeven die sporters zich uh, geen uh, zorgen te maken dat ze straks voor hoog collegegeld hoeven te betalen... omdat die onderwijsbestuurders aangeven dat via het profileringsfonds te ze zullen compenseren. En dat vind ik heel goed. Dan mogen ze in ieder geval tot aan de Olympische Spelen even de studieboeken uh, aan de zijkant leggen. Ja, het mooie van het Profileringsfonds is dat uh, individuele instellingen die sporters even de tijd kunnen geven om ook echt die topprestatie te leveren. Daar worden we allemaal blij van. Uh, uh, die instellingen, ik. En vooral die topsporters. En ze hoeven zich geen zorgen te maken. We hebben juist aan die instellingen geld gegeven. En de mogelijkheid gegeven om die topsporters tegemoet te komen. En ik ga ervan uit dat ze dat ook gaan doen. Nou, heeft het veel over dat profileringsfonds. Hoe kan het nou dat uh, al die onderwijsbestuurders dat niet begrepen hebben? Nou, die onderwijsbestuurders weten drommels goed dat het profileringsfonds hiervoor bedoeld is. Dan vinden ze het gewoon niet voldoende. Uh, maar kennelijk uh, dachten ze dat het een mooi moment was om nog wat extra geld te vragen. Maar ik ga niet twee keer geld geven voor hetzelfde doel. Ze hebben het al gekregen. En ze moeten het nu gewoon doen. En ik zie de dus fundplay door en ondersteuning van die topsporters, dat ze het ook daadwerkelijk aan hen gaan geven. Dat zei de staatssecretaris Zijlstra. In gesprek met politiek verslaggever Xander van der Wulp. Kwartfinale op Wimbledon, Federer tegen Jusny. Dat gaat heel snel, maar Marcella het publiek vindt het volgens mij vandaag niet zo heel erg. Want die wachten gewoon op Andy <laughs> Murray, of niet? Ja, zeker, zeker. Want er ja, is natuurlijk weinig pret aan te beleven. Het staat uh, 6-1, uh, 6-2 en uh, alweer een break 2-1 voor Roger Federer. En, uh, ja, er is geen spanning, er is geen strijd. En eigenlijk op die andere baan is het 6-4, 6-1 voor Djokovic tegen Maier. Ja, en het lijkt wel of deze twee mannen elkaar nu al beconcurreren... van wie is er het eerste klaar met zijn wedstrijd? Wie laat de beste vorm zien? En het is misschien ook een beetje een race tegen de klokken, tegen het weer... want eind van de middag is er weer veel regen voorspeld. En dat is natuurlijk op baan 1, waar Djokovic speelt, heel vervelend... want daar zit geen dak boven. Dus kortom, deze wedstrijden, nou, die zijn met drie kwartier gepiept... en dan komen komen er wel leuke wedstrijden, want Murray Ferrer... Uh, dat is natuurlijk de wedstrijd waar het om gaat. Maar ook Koelschrijbert-Songa kan heel aardig worden, hoor. Dus uh, laten we daar maar op inzetten. Deze wedstrijden, de favorieten, uh, staan goed te spelen... en worden het uh, gewoon niet moeilijk gemaakt. Dankjewel, Marcella. We gaan naar de overdracht van de Olympische ploeg in Amsterdam. De Rai, hè, daar gebeurt het allemaal. Ragna Niemeyer, is dat nu dat moment al officieel geweest? Je moet nog. Ja, je kunt niet echt zeggen volgens mij dat er een, een officieel moment geweest is in die zin van nou nu is de boel overgedragen. Ik denk dat dat zometeen nog, nog gaat komen. Uh, we zouden natuurlijk even graag met wat sporters ook willen spreken die overgedragen worden zometeen. Bijvoorbeeld hè, een Teun de Nooijer die toch zijn Olympiade weer gaat meemaken straks, straks in Londen. Maar ja, er is die modeshow geweest. Die sporters die hier aanwezig zijn, zijn op dat podium. Er wordt zometeen gesproken met wat sporters... Eh, door de presentator van dienst, die hier eh, Humberto Tan is. Eh, er wordt nog een woordje gehouden door die. Nog een woordje gehouden door die. En zolang dat het geval is zitten die sporters allemaal nog in de zaal. Dus wat dat betreft is nog even wachten... totdat zij zo meteen naar buiten komen. En dan kunnen we heel makkelijk de een en de ander iets laten vertellen. Wat overigens bijzonder is en wat eh, aardig is om te vertellen... denk ik dat er op de eerste rij in de zaal... er zijn zo'n 1600 mensen in totaal... waaronder ook eh, dopingcontroleurs, venue manager, begreep ik... Eh, scheidsrechters, noem maar op. Allerlei mensen die dus in de kantlijn van de sport zitten zijn hier ook. En ook 15 mensen die nog in 1948 de Spelen van Londen destijds hebben meegemaakt. Die hebben een ereplekje gekregen vooraan het podium. Zullen straks misschien ook nog wel even naar voren worden gehaald. En het is dan natuurlijk altijd mooi dat je een ovationeel applaus krijgt... voor deze mensen die dus ja, zo lang geleden in 1948 er al bij waren. Nou, Dat is het verleden. De mensen van het heden die zien we zometeen echt nog wel even voorbij komen, Maar we moeten daarvoor nog eventjes geduld hebben... omdat dan ja, die overdracht nog moet plaatsvinden. En het, iedereen moet toch nog even zijn woordje doen tot die tijd. Gio Lippens, ze rijden langzamer dan het langzaamste schema. Komt de vaart er wel al een beetje in? Een heel klein beetje hoor, want je ziet nu wat meer tempo bij Radio Shack. Ja, die verdedigen natuurlijk die gele trui en uh, dat uh, kunnen ze ook maar beter doen. Want Arashiro staat op 2 minuten en 3 seconden van Fabian Cancellara in het algemeen klassement op de 54ste plek. Dus ja, daar rijdt hij virtueel in het geel. Maar we weten allemaal dat sprookjes niet bestaan in het wielrennen en dat uiteindelijk die koplopers wel weer ingerekend worden. Het is de Radio Shack ploeg op kop. Daarachter zie je dan die Sebastian Langeveld rijden. Zie Jens Fouck daar ook voor Radio Shack er weer achter rijden. Dan Francis de greep voor Lotto, ja de sprintersploegen, de ploegen dus van Orica GreenEdge en van Lotto, melden zich langzamerhand wel steeds meer van voren. En achteraan in het peloton nog steeds Marcel Kittel, blijkbaar toch nog last van die darmen. Hij heeft grote problemen gehad, is helemaal leeg gelopen, om het maar eens even netjes te zeggen. Hij rijdt achteraan naast hem reed zojuist ook de Zuid-Afrikaanse kampioen Robert Hunter. Ik weet dat er in Zuid-Afrika wordt meegeluisterd naar ons programma door een Nederlander die ooit de zesdaagse van Kaapstad met Robert Hunter heeft gereden. Dus die volgt hem ook op de voet. Maar goed, Hunter dus ver achteraan in het peloton. Vijf minuten en 55 seconden is het verschil tussen het peloton en de kopgroep. 88,5 kilometer nog te rijden. En die drie, ja, ze kunnen een toertochtje ervan maken, Sebas. Nou, dat doen ze nog net niet hoor. En uh, zeker nu niet trouwens. Want, uh, hoppakee, tempo gaat uh, de lucht in. Als we het plaatsje saint pierre en Port gehad hebben... en we tussen de bomen door weer naar beneden duiken nu. Uh, nou, dit gaat toch uh, behoorlijk stijl al naar beneden. Het is nog niet echt een afdaling zoals we die straks gaan tegenkomen natuurlijk. In de Alpen en later in de Pyreneeën. Dat is allemaal nog ver weg. Maar de snelheidsmeter van de, motaar, van de motor van de motaren, Nee, Wijkers... gaat toch uh, richting de 80 kilometer. Per uur. En ik moet me eventjes beet houden. Want we gingen even vol in de ankers. Want zo waren een echte haarspelbocht. Tussen de bomen door. Achter de drie koplopers aan Yukia Arashiro. Inderdaad, is de best geclasseerd in het algemeen klassement. David Moncoutier staat inmiddels op meer dan 10 minuten. En Anthony Delaplace staat op meer dan 11 minuten. Dus die spelen vooralsnog geen rol van betekenis. En Arashiro heeft zich trouwens al wel een keer al in deze toer gemengd in de Massa Sprint. Twee dagen geleden had, toen hij bij de eerste massasprint, in, toen hij de eerste vlakke massasprint moet ik zeggen, vijftiende werd in die rit. Dus dat doet hij wel eens vaker. Hij kan dat ook wel. Het is een rappe Japanner, maar vandaag heeft hij gekozen om mee te gaan in de ontsnapping van de dag om publiciteit te pakken voor Japan. Want reken maar dat er dadelijk weer allerlei Aziatische journalisten die aanwezig zijn in de Tour rondom hem heen staan bij de finish en natuurlijk voor de ploeg Europe Car. Hij zit in het laatste wiel. David Moncoutier, de grote Fransman in het rood van Covidis daarvoor en daarvoor Anthony de. Laplace, hij even uit het zadel en hij zakt nu langzaam terug naar de laatste positie. Helemaal bijna in het donker nu tussen de dichte begroeiing door van de bomen. Die voorsprong rond de zes minuten. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. MUZIEK anymore I want them to turn black I see the girls go by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back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 Dan kunnen we toch wel met recht een klassieker noemen. Ik zag He? zelfs Tom van Dijk uh, luchtgitaar spelen. Op... Oh, dit vindt hij heerlijk. The Stones, paint it black. De Radio 1 op zomer. De Festivaltent. De Festivaltent is net als gisteren in Amsterdam, maar heeft zich wel verplaatst van het concertgebouw naar een van de vele theaters die de stad rijk is: het Bellevue Theater. Bij welk festival ben je eigenlijk, Anne van der Veen? Ja, waar ben ik? Je hoort misschien de muziek wel uh, op de achtergrond. Er staat een uh, danseres te repeteren. En um, ja, het is natuurlijk sportzomer, maar dit is ook wel uh, sport hoor. Moderne dans, want ik ben bij jullie dans. Het Zomerfestival voor Internationale Hedendaagse Dans. En deze Lisbeth Grouwé, die heeft hier een voorstelling, die is vanavond. En nu uh, strekt ze haar armen en ze beweegt heel vloeiend op de muziek. Maar ja, wat ik zei, in de sportzomer... Het is ook een soort sport. En ik uh, loop heel langzaam naar haar toe. Ik wil er niet laten schrikken. Mag ik jou heel even storen? Ja, het, is. Nee. het is eigenlijk ook wel een soort sport, hè, wat jij aan het doen bent. Ja, dansen is wel heel fysiek, ja. ja. Maar je kunt het toch niet echt een sport noemen, maar het is wel uh, heel fysiek. Dus half. half. ja. Nu horen wij op Radio 1 de hele dag door de tour. Ja. Kom jij uit het uh, wielergekke België? Ja, ja. Vergelijk dat eens met elkaar? Ja. ja. Misschien is het, um, als ze een etappe doen en ze moeten heel op, op een berg rijden. Een voorstelling zou je kunnen vergelijken met een etappe op de berg rijden. Of na de inspanning is er de ontlading. En uh, hopelijk heb je het goed gedaan. Ja, heb je goed geregen, heb je goed gedanst. Dus, ja. Nu trekt die Tour een miljoen publiek. Ja. En dans, is dat, uh, krijgt het voldoende waardering? Ja, dat is wel, wel, wel minder. Maar er is ook heel veel geld mee gemoeid, denk ik, met, uh, wiel, met het wielrennen. Ja, en dans is nog altijd iets anders dan sport, wat ik daarnet zei. Dus het ligt wel moeilijker, ja. Maar de mensen die komen kijken, er is vast wel een publiek voor dans. Dat is zeker, maar dat is veel kleiner, ja. Gisteren ja. was er een première, een wereldpremière ja. van Dave St-Pierre. Jij bent daar ook geweest. Ja. En ik um, heb over hem gehoord. Het is een uh, chockerende man, het is een Canadees. Hij doet rare dingen op het podium. Uh -huh. Veel naakt. Ja. Wat vond je ervan? Wel, Ik heb al met in het verleden heel veel uh, ervaring met naakt. Dus naakt choqueert me niet meer zo. Maar ik, ik ga altijd met een open geest um, naar andere mensen kijken... En ik leer altijd van elke voorstelling. Dus ik heb gisteren ook heel veel geleerd. Gisteravond dus, de wereldpremière van Dave St. Pierre. Ik uh, heb even met Anita van Dole gesproken. Zij is hoofdprogrammering van jullie oh, dans. Anita zien wij heel graag. Ja, Anita die stunt, dat is al heel lang. Dat is echt een, ja. Die Anita van Dolen, dus, die zeer gewaardeerd wordt door de dansers. Ik heb haar even gevraagd waarom zo'n schokkend stuk als première? Aha. Ik denk juist in, uh, in tijden van crisis... Uh, moet je juist ook laten zien wat er op kunstgebied uh, gebeurt. Ook om, om op een andere manier naar dingen te kunnen kijken. En zeker als choreografen echt persoonlijke en maatschappelijke thema's aanboren... Uh, ja, dan krijg je ook weer een andere kijk op de maatschappij. Nu hadden mensen verwacht dus dat het uh, zeer schokkend zou zijn. Nou, dat viel wel mee. Er was veel naakt te zien. Uh, maar deze Dave Saint Pierre heeft ook wel eens uh, mensen die zichzelf bevredigden op het podium gehad. Nou, dat was nu allemaal niet. En ik ging even vragen aan het publiek wat zij ervan vonden. Liefde, verdriet, rouwheid, ruigheid, heftigheid, porno, seks, hysterie. Schrik jij hier nog van? Nee. Ik vind het echt heel mooi. zitten drie mensen hier op een trapje na de voorstelling. Aan het bijkomen. Ja, um, ja het is niet alle dagen zo mensen in, in, ja, in naak te zien dansen. Dus, um... Het was eerst wel wennen om dat te zien. Maar dan uh, na verloop van tijd... Uh, toen kwam ik wel in levende situatie en vond ik dat verhaal zich wel goed vertolkte. En vond ik het echt wel heel geslaagd. Maar kenden jullie deze meneer? Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. We zagen dat het heel chockerend was en dat heeft ons wel gefascineerd. En dan zijn we "Kom komen kijken en het was echt moeite. Dat was het publiek gisteren. Terug naar vandaag terug it's naar Lisbeth geweest. Dat is wel bijzonder om te zien, want uh, we horen dus it's going to get worse and worse and worse, my friend, wat trouwens ook de titel is van ja. de voorstelling. Maar jij danst erop. Ja. Maar laat dan de boodschap misschien van deze voorstelling zijn dat een speech of dat een speech eigenlijk dat uh, het misleidend kan zijn, dat de mensen. Um, ja, kunnen misleid worden door het, het, de kracht van het woord en de inhoud, dat de inhoud van de woorden soms heel ja, um, gevaarlijk zijn. Ja, ja maar harte. Het is toch lastig om het uit te leggen uh, waar dans over gaat. Je zou misschien gewoon moeten komen kijken bij Dans. Dat kan uh, tot en met 14 juli in Amsterdam op verschillende locaties. Deze voorstelling is dus in Bellevue vanavond en morgen. Anne van der Veen was dat bij het festival Dans in Amsterdam. Nog even kijken bij uh, Marcella Mesker. Ja, wie is er als eerste klaar? Federer tegen Joosni of Djokovic uh, tegen Meijer? Ja, het uh, lijkt toch federer te gaan worden hoor. 6-1, 6-2 en 5-1 is het zojuist geworden. Jusni gaat nu serveren om uh, nog in de wedstrijd te blijven. Maar ja, uh, hij staat uh, machteloos. Jusni toch geen kleine jongen. Hij is uh, 30 jaar, speelt al heel lang aan de top mee. Hij heeft twee keer in de halve finale van de US Open gestaan. Hij heeft het ABN AMRO toernooi gewonnen in Rotterdam. Uh, altijd zo'n speler die uh, twee, drie rondes wint per toernooi. Die altijd ver komt komt, ja, behalve bij de Grand Slams, want dan kom je echt die grote klasse tegen. Dan kom je een Federer tegen, een Djokovic. Ja, een Nadal, nou oké, okay, die is er dan nu niet. Maar goed, laten we kijken of hij het gaat redden, of hij nog een game maakt. Hij staat alweer 0-15 achter, hij mist zijn eerste service... Misschien zijn service de enige slag die wat minder is bij Jusni. Het is een beetje een counterpuncher. man met een geweldige backhand. Hier de tweede service. Hij gaat de rally aan met Federer Federe voorhand, backhand. Enkel handig van Jusni. Maar helaas, hij is achter de lijn. En dan is het uh, 0-30. En dan heeft Federe nog maar twee puntjes nodig. Het publiek zal het niet zo erg vinden. Want die zitten natuurlijk te wachten op Andy Murray. Die speelt hierna op het centercourt tegen David Ferrer. Maar Jusni, uh, ja. Hij wordt gadegeslagen door zijn coach, Boris Sopkin. Bijzondere man ook. Professor in de wiskunde aan een prestigieuze universiteit in Moskou. Ja, uh, die werken al samen vanaf uh, het uh, jaar dat uh, Yushni was, kennen elkaar goed. Zijn samen dus aan die wereldtop gekomen. Yushin nu de rally. En Federer heeft het initiatief. Komt nog even met een kort balletje. Kan Jusni daar nog mee? Ja, dat kan hij. Hij kan goed verloren. Staat aan het net. Maar nee, hoor. Mist uh, ook dan. En het wordt uh, 0-40. Dat betekent drie matchpoints voor Roger Federer... om de halve finale te bereiken. Dat betekent dat voor Federer uh, de droom nog bestaat. De droom om... Ja, als zullen we zeggen? Zeven Wimbledons te gaan uh, halen. Of zeven Wimbledon-titels. Er is één man die dat heeft gepresteerd, Pete Sampras. Ja, En dan uh, zou die ook nog weer eens de nummer één van de wereld kunnen worden. Er zijn nog heel veel mensen die daarin geloven. Ook een heleboel die daar niet in geloven. We gaan het zien ja, aan het eind van dit toernooi. Het is een netballetje van Federer op het matchpoint. Yushni aan het net en dan Federer in de passing, Maar die is te makkelijk. En dus redt Michael Yushni het eerste matchpoint... Federer die straks ook de Olympische Spelen gaat spelen. Hij heeft een gouden medaille, maar dat is in dubbelspel met zijn landgenoot Vavrinka. Hij wil natuurlijk ook nog in het enkelspel hebben. Davis Cup gaat hij straks tegen Nederland in september meedoen. We gaan het zien. Hij uh, zegt van wel. Hij wil niet dat Zwitserland degradeert. Het zou mooi zijn aan de ene kant als die komt. Aan de andere kant ook weer niet, want dan is Zwitserland natuurlijk wel erg sterk. Tweede service, Jusni op dat matchpoint. Jusni naar het net. Komt de pasing. Nee, Federer mist... En dus uh, wordt het 40-30 en blijft er nog één matchpoint over. Zometeen, uh, Dat is het. Djokovic staat uh, 2-0 voor en zet 3-3 op baan 1. Federer gaat die strijd dus wel winnen. Hij is uh, denk ik binnen enkele minuten klaar. Zometeen uh, meer tennis van Wimbledon en de vierde etappe in de Tour. Tom, deze Melisena. moet er zeker in. Ja, maar kijk dan eens naar dit. Ja, die is goed, maar dit is beter. Wat dacht je van deze? Deze moet iedereen gelezen hebben. De literaire top 45. Niet vergeten, deze moet erin. Welke boeken komen er echt in? Deze. Luister in de nacht van vrijdag op zaterdag naar de literaire top 45 van Max Pam. Maar ik vind dat het niet doorgaat als deze niet meegaat. In de nacht van vrijdag op zaterdag van 2 tot 7. Nou, nog eentje dan. Alsjeblieft. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Alpe was? Speel dan nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk... met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tourer. Ga naar facebook.com slash Opel Nederland en win. Vanavond in Hollandse zaken het vertrouwen in de banken daalt naar een dieptepunt. Gesjoemel met rentes, dikke bonussen en een onbarmhartige opstelling tegen klanten met betalingsachterstand. Volgens veel Nederlanders denken banken maar aan één ding... Zelf zoveel mogelijk winst maken. Een discussie in Hollandse zaken vanavond 10 over 9 op Nederland 2. Dit is Radio 1.